Zo, dat was echt bella. Wat een kwaliteit hè. <laughs> Zeker. Ja. Nou, ik ga er alvast op ja. met die grote koorden, dat duurt een tijdje voor de Het duurt dat, even, het, uh... maar dat is niet erg, want ja, we niet, hebben de tijd. We gaan afgaan, maar het weer uh, op hun plaats zitten. Zo, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Um, trouwens, uh, Carina, uh, de dames en heren, we hebben uh, vanmiddag bij uh, inloop... hebben ze allemaal een flyer gehad, heb ik gehoord. Een flyer van dit koord. Uh, iedereen uitgenodigd is om een keer langs te komen... en dat wel op 14, 14 januari, dinsdagavond 14 januari. Maar langskomen of ook uh, Ja, meezingen? En, en gelijk meedoen. Hè? Oh. En, uh, het is natuurlijk ook leuk, want ze zoeken nog sopranen, alten, passen. En man en vrouw zijn natuurlijk ook van harte welkom. En het is leuk van de als de man... Ze zeggen altijd, uh, wie zijn vrouw meeneemt, komt nooit te laat thuis. Dus dat is, dat is een prettige bijkomstigheid. Dat is een <laughs> Zo hele, is het toch? Dat is een hele goede tip. <laughs> Dus dames en heren, als u zich geroepen voelt en er zijn er een heleboel mensen die ik zie, toch stiekem mee zing als ik zo de ja, zaal in kijk. ze zetten hem meteen in hun agenda. Ja, Ja. Nou, helemaal goed. Um... We gaan door naar het Zandvoorts vrouwenkoor. Ja, zij staan al klaar. Wat gaan zij zingen? Wel vier liedjes. Ja. Dat is uh, ja. meer dan uh, ja, de uh, andere. Ik zeg, die pakken uit. Hè? Die pakken echt uit. Dat is echt een cadeau. En, de, en de meiden, zeg maar. Maar wat gaan ze doen? Um, ze beginnen denk ik met Ik wil mijn Lieb kussen, zich, van Felix Mendelssohn, klinkt veelbelovend. Uh, ik kijk ernaar uit, en daarna Plaisir d'amour van Giovanni Martini, uh, met een bewerking van Wim de Vries. Eindelijk weer zijn klassiek liefdeslied, hè? Ja. en dat op zijn Frans. Heel mooi, en hier verheug ik me eigenlijk wel op. En dat is? Nou. Uh, Siahamba, Sia ah. een traditioneel Afrikaans Zulu-lied. Ja, nou, is, toevallig is mijn, ben ik helemaal thuis in het Zulu-gebeuren. Dus uh, uh, uh, dat betekent eigenlijk uh, We are marching. Of uh, ja, We are walking. Ja. Echt een heel mooi volksliedje. Ik heb hem thuis al geluisterd. Ik vond hem echt prachtig klinken. Sia Hamba. Dus ik verheug me erop. Sia en uh, Hamba. als laatste, Danny Boy. Ah, van de Old English folk ja. Song. Ja. Um, dus we gaan, we gaan wel internationaal hè? Zeker. zeker. Van, het van het uh, moet uh, eigenlijk ook uh, gezongen worden door, uh, nou ja, door vrouwen eigenlijk. Hè. Ze zingen daar, daar over, ja. over Danny Boy. Ja. The pipes, the pipes are calling. Oh, ze beginnen met Danny Boy. Oh, doe maar. En dan gaan we dus even naar Frankrijk. We gaan even naar Duitsland. Dan gaan we ook nog even naar uh, um, Afrika. Dus ja. Ik geloof dat wij... Uh, ...af moeten stappen, want de pipes are calling. en Van uh, clan to clan. Ja. Heel veel succes, succes, Wim. En meneer Geursen, achter de piano. Oh, oh, oh. Nou, dat was echt heel erg mooi. Uh, ik heb ervan genoten ook. Ik denk jullie ook wel. We gaan nu over op weer een talent van muziekschool New Wave: Bo Staddenburg. Daar komt hij al. Dit wordt voor Bo de vierde keer dat hij hier meedoet. En ik vrees ook de laatste keer. Toch, Bo? Dat vinden wij niet zo leuk. Maar we gaan wel extra genieten van jou nu. Je hebt een prachtig stuk uitgekozen. Ja, Bo gaat namelijk op kamers. Dat wil hij. En hij uh, wil gaan studeren. Hij, wil, hij gaat weg uit Zandvoort. Dat is allemaal plan. Maar nu gaat hij een heel mooi stuk spelen van Chopin. En uh, Bo, ik weet niet of jij... Ik kom even bij je. Ik hoop niet dat hij gaat piepen. Maar waarom heb jij dit prachtige stuk uit 1835 van Frédéric Chopin gekozen? Uh, nou, ik vond uh, Chopin vind ik altijd heel uitdagend voor de piano. Dus dat vind ik leuk om te oefenen. En, uh, dit... Uitdagend voor de piano? Uitdagend voor jou? Want jij gaat negen minuten uit je hoofd spelen, toch? Ja, klopt. En uh, ja, ik vond het een mooi stuk met hoe het uh, zichzelf opbouwt En met een groot uh, spectaculair einde. Dus ik hoop dat het. Bij Julian was er ook al zo'n spectaculaire ja, opbouw. Nou, heel veel succes en uh, we gaan ervan genieten. Wow. Bo, wat een cadeau voor ons. Echt waar. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk, dames en heren. Wat een pianospel. Um, maar weet u wie er ook zo goed en lekker met de toetsen overweg kan? Het heeft u bij binnenkomst gehoord en ook in de pauze, dat is onze organist Rob van Zoelen... Geef hem een groot applaus. Dankjewel Rob. Maar even terugkomen op Bo, het, het leek wel of het gewoon geen moeite kostte. Nee, en dan gaat hij, dan gaat hij uh, economie studeren in plaats van muziek. Jammer. Echt knap. <laughs> Nou, de maar ik denk dat hij dat er wel bij doet, gewoon die muziek. Dat, is hij wel op ja, dat, dat heeft hij beloofd, dat blijft oh, okay. hij doen. Ja, dus, ja, ja. Dus, dus zit er een kans in dat hij volgend jaar? Uh, hij zal hier misschien in de zaal zitten. Oké. Okay. <laughs> ja, dan is het hoogste tijd voor de Peace Ja, die staan ook alweer bijna klaar. En wat gaan zij doen? Twee nou, nummers van Douwe dacht ik. Douwe Ja hè, twee nummers. Wil je er iets over zeggen? Nou, er valt vrij weinig over te zeggen. Het is een medley van twee nummers, dus ik weet niet of je het echt een medley mag noemen, maar twee nummers bij elkaar gevoegd, eh, inderdaad. Uh, het, nou, het eerste nummer gaat over je, je thuis voelen op deze wereld. Ja, precies. Ja, ja. ja de keuze is gevallen, het dat, dat zijn gewoon lekkere liedjes en uh, eentje zat toevallig in een reclame, uh, een tijdje terug. Dus die heb ik erin gestopt. En, okay. uh, en dan nog twee nummers. Oké. Okay. Uh, nothing to lose, okay. een Not nummer van uh, Over ja. de lieven tegenkomen en er helemaal voor gaan. We gaan er helemaal voor, we gaan er helemaal voor. En uh, Soldier On D van Direct. Soldier On van Direct, klopt. En het laatste ja, rustig een rustig nummer. Een heel mooi nummer van, uh, toen ik je zag. Van Hero, Anthony Kameling. Van Anthony uh, Kameling. Ja. Ja. Uh, dat is is dan. Uh, Guus Meeuws, die hebt het geschreven, geloof ik. Dat zou best kunnen, je weet een beetje oh. meer dan ik. Ja. Uh, ik heb het opgezocht, Hero. Ja, goed zo. <laughs> je moet toch wat. Hè. Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Heel veel uh, succes. Plezier, jongens. Ja, ja, ja, dat is ook de bedoeling, want uh, ja? we hadden nog iets uh, als een soort van cadeautje. Uh, Cadeautjes ja. oh. zijn nooit weg, dames en heren. Nee, we hebben nog een kleine verrassing uh, voor u. Het stond niet in het boekje, dat maakt het juist zo leuk. Um, nou, ik, uh, ik zou zeggen... Ja, nee dat... weet, uh, misschien zijn er wel wat mensen die bij het kerstconcert zijn geweest. Uh, nee, ik zie geen vingers. Um. <laughs> ja, één, oké. <Okay. laughs> um, maar die hebben nou, eh, dan... alles iedereen, konden ze weten. Ja, ja ze vonden, iedereen vond het zo leuk. En wij, alle, de koren allemaal, die vonden het ook zo leuk. Er is een liedje van de, de beachpop singer, wat ze met kerst hebben ingestudeerd. En dat heet... Hoe heet dat, uh, Carina? Even kijken. We all stand together. Dat bedoel ik. Nou, dat is mooi. En dus let u op, dames en heren. Dit is zo Kijk, leuk. Dus iedereen gaat hier staan en wij gaan ervan uh, genieten. Nou, let op straks. Ja, ze gaan nu al staan. Ze. Ja, ze gaan nu al staan. Gaan we even Top. zitten, jongens? Oké, ja. oké. Okay, okay. Al te enthousiast. Maar <laughs> deze blijven wel staan. Ja, heel goed. Heel goed. Nu, dames en heren, ja, aan ook aan ook de mooiste concerten komt een eind. Maar het wordt al donker ook, hè? Ja, en het is uh, al donker? straks gaat toch de licht uit hier. <laughs> dus uh, we moeten voortmaken. En dat gaan we doen met uh, het Zandvoorts Volkslied. Dat het is een goed je? gebruik. En dit keer onder leiding van Niemand Minder dan... Bim, Bim de Vries. Hartstikke goed. Dat is, Dat is een goed gebruik. We beginnen met Zangvoort. Hartstikke bedankt. Super goed gedaan. Natuurlijk het Zongvertrouwen onder leiding van Wim de Vries met piano begeleiding van Henk Geursen. onder onderlijn van Anne Westerburg pianobegeleiding Eveline Zoek en Thomas